als die vijf jaar geleden werden gebruikt bij de aanslagen op de metro in Londen. In dit geval ziet de politie geen verband met terreur. Het weer in de noordelijke helft van het land ontstaat vannacht mist. Overdag vrij zonnig, al komt er in het noorden ook wat bewolking voor. Het wordt overdag zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, Met nu, U, de nacht ja, ja, ja, ja. Yeah man So we back in the club With the bodies rocking from side to side Side, side to side Thank God do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 DJ. <laughs> I'm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 see, you know how I feel, river running free, you know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 6.9 ZFN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 Van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Dit is door Almegens met het NOS Journaal. In Frankrijk hebben reddingswerkers het lichaam van de speleoloog Eric Establi gevonden. Hij is verdronken. Establi kwam vorige week zondag niet terug van een klim- en duiktocht door grotten in de Ardèche. Zaterdag was er nog hoop dat hij alleen maar was verdwaald. Reddingswerkers dachten klopsignalen te horen in het gangenstelsel waarin hij was afgedaald. Gisteravond vonden twee duikers zijn lichaam op ruim 800 meter van de ingang van het gangenstelsel. Establi was beroemd in Frankrijk, zelf hielp hij vaak bij reddingsacties. Dierenpark Emmen gaat failliet als er niet fors wordt ingegrepen. Het park werkt log en bureaucratisch en moet daarom saneren en reorganiseren. Dat staat in een onderzoeksrapport dat gisteravond aan de gemeenteraad van Emmen is gepresenteerd. Vorig jaar leed het park een verlies van 3 miljoen euro en dit jaar wordt gerekend op een verlies van 5 miljoen. Als oplossing suggereren de onderzoekers het verminderen van de personeelskosten met 30%, het sluiten van het park in de winter en het jaarlijks investeren in nieuwe attracties. Begin volgend jaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe dierentuin aan de rand van Emmen. Daarvoor is nog 120 miljoen, van de in totaal 190 miljoen euro nodig. Voor de gemeente was dat reden voor een onderzoek. Op een begraafplaats in New York zijn militaire explosieven gevonden. Ze konden niet ontploffen omdat er geen ontstekers bij zaten. De vuilniszak met C4, zoals het explosief heet, was vorig jaar al ontdekt door een tuinman. Omdat hij het materiaal niet herkende, had hij de zak tegen een hek gelegd. De schoonmaker vertrouwde de zaak niet en waarschuwde de politie. Volgens de New Yorkse politie.